4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Rijnsburg woedt een grote brand in een leegstaand pand... op het voormalige terrein van bloemenveiling Flora. De brandweer in Zuid-Holland adviseert omwonenden... om ramen en deuren dicht te houden vanwege de flinke rookwolken. Op de brand kwamen veel mensen af die terugkwamen van een avond stappen. Ze werden op afstand gehouden. Diverse brandweerkorpsen uit de omgeving zijn uitgerukt... om het vuur te blussen.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 De Nieuw-Zeelanders kwamen Afghaanse militairen te hulp... die in een hinderlaag waren gelopen na een mislukte arrestatie. Een van de gesneuvelde Nieuw-Zeelanders zat in een gepanzerd voertuig... dat werd getroffen door een projectiel. De ander kwam om het leven door geweervuur. Militairen uit Nieuw-Zeeland probeerden de lokale autoriteiten voor te bereiden... om zelf de leiding weer in handen te nemen. Het weer, vooral in de kustprovincies enkele buien, het is zo'n 14 graden... Overdag in het hele land kans op enkele buien en kans op onweer. Het wordt dan zo'n 23 graden. Morgen en de dagen daarna iets frisser en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN. 4.7. Uitstuk. Het is uh, drie minuten over vier en je luistert naar 4-7. En ik zat dus te tellen en te tellen afgelopen week op een blaadje, alles bijhouden. En ik had mijn agenda erbij gepakt en echt kijken van, nou, wat, wat, uh, tellen en nog een keer tellen en je wegstrepen je, en zo. Heb jij een papieren agenda? Nee, nee, nee mijn iPhone. Oké. Okay, okay. en, en, en nog een keer tellen, maar ik schreef het allemaal uit. En toen kwam ik erachter dat volgende week... Ja, volgende week. check het nog even. De honderdste aflevering is! Nee! nee ja, nee. zeker! Maar van ons allebei dan. Van ons allebei dan, nee. dacht ik ineens. Want dat, dat was meteen mijn tweede gedachte. Frek. Ongelooflijk. Ze rijden ook, dacht ik toen. Dat is altijd mijn tweede gedachte ja, geweest. Ja. Even. Oh ja. Het is, was, ik en ook ze rijden. Er is toch iets van liefde tussen ja, ons opgebloeid. Zo, de honderdste. Zo, zo rond de 99 ja. aflevering heeft dat... Uh... Wauw! Dus ik zat te denken en te tellen en wat? weet ik voor wat. Wauw! En toen kwam ik er ineens achter... Dat 4-7 een week later is begonnen, dan lust. Nee, dus het is nu de honderdste. Dus dit is jullie honderdste nee, aflevering. Tom, je was mijn honderdste. Om dat mee te maken, fantastisch. Ja. Tom, je was mijn honderdste. <lacht> Top. <lacht> ja, uh. En ik kwam er pa pas oh. vannacht achter. Oh, je ja, had even kunnen sms'en belen, Hoe Ja, maar bellen, hoe, hoe wist, ik wist dat dus pas vannacht. Dat ik, ik wist al dat het... Uh, eh. Want ik wist wel dat het de honderdste zou zijn... volgende week voor 4-7. Omdat dat had ik geteld. Maar ik ben een week later begonnen dan, uh, dan lust oh. op. De eerste aflevering van 4-7 is niet door mij gepresenteerd. Dat was de pilot. Toen, en later is de, is zeg maar de hoofdrolspelers dan uh, is ingewisseld. En, uh, oh. Dus ik, ik reken pas vanaf de twaalfde. Maar de, de, dit is jullie honderdste oh. aflevering. Maar weet je, ik voel me nu... Ik ben echt dankbaar. Ja. Maar het is wel zo van... Oh, Mijn <laughs> oma is 105 geworden. En, en ja. ik ben het even vergeten. <laughs> ja. Zo van dankbaar dat ze nog niet dood is, 105, yeah. toch? Maar ook een beetje zo van, hè? hè. Yeah. <laughs> Oké, okay, en nu het allerergste. En dit is eigenlijk... Ik weet niet of mij dit typeert als mens. Maar ik zie dat... Um, Angelique, die onze regie doet, ja. die heeft als cadeau gefrituurde kip. Oh. Want die wist blijkbaar wel dat het... Weet jij het wel, Angelique? Maar, kom even binnen. Ja. Gefrituurde kip als cadeau, van, van alles wat je iemand om vijf over vier s'nachts zou kunnen geven. Maar dan vind je dat toch het allerlei keer, neem ik aan? Ik, ik, yes. Nou, ik vind dat wel heel lekker. Angelique is van de regie, vind je, weet jij het wel honderdste aflevering? Nee, ik had nee, geen idee, maar ik had ik het jullie. gevoel. Dus ik had gewoon kip in mijn tas zitten. Je hebt kip in je tas zitten. En nu je het zegt, <laughs> nee, ah, denk ik, ik opeens ah, van honderd ja, ja, en ik heb kip in mijn tas. En het is gewoon fried chicken. Ja. God is goed, zouden we zeggen in Amerika. God is goed. Nou, maar uh, wat, En uh, hebben jullie mooie gedachten herinneringen aan? Uh... <laughs> Nooit. <Nee. laughs> <Ja>. Sowieso, sowieso <laughs> vals, het maar op dat jij in 100, in 100 afleveringen echt wel, ik denk wel 10 producers hebt weggepest. Want er is een bol geweest. Dat is oh, bon. oh, oh, ja, ja, dat, geen waar. Dat is niet <laughs> ja, waar. Nee ja, Ik ben grafje. echt een droom, echt een elfje om mee te werken. Ben ik. Ja, nee, een dat, vlindertje. Dat is ook zo. Tof? Maar wat ja. is de mooiste herinnering? <laughs> Oh, dat, je zet me een beetje voor het... Ja, ja, natuurlijk. Spot. Oh, dat weet Dit ik Dit had natuurlijk. je ook niet aanzien komen, de allereerste aflevering natuurlijk. Nee, nee. nee, het is nee. niet dat je, dat je mee kunt tellen. Um, Hé, wat, wat een ongemakkelijke stevende vandaag. <laughs> ja. Het is mijn honderds, Ja, sorry, het is jouw moest jou. Op, op, hè? Nee, het, ik ben ervan. Die, die oma van honderdfijten. Nou ja, 105, steek er ook, je is eigenlijk al voorbij. Ja, al, vet al, al <laughs> zes minuten. Oh, nee, we hebben echt zoveel mooie dingen gemaakt, ja, ja, gemaakt en en leuke mensen gesproken. <laughs> Ik vind het tof voor je. You're killing me out there. Goed, maar jij bent dus volgende week, is het jouw honderdste. Wat ja, ik ga het wat groot ga je vieren. Jij, ja, ik ga het nee, echt groot doen. vieren. Want ik, ja. ik vind dat dus heel bijzonder, dat zoiets, dat je dat, je dat, nog, dat je dat gewoon mee kan maken. Dus ik vind dat dus heel bijzonder. En uh, nou ja, daar ga ik wel wat mee doen natuurlijk, want zoiets laat je gewoon niet liggen. Gevoelsmatig? Wij hebben ook wat gedaan. <laughs> Wij hadden Tom Gordon. Ja. ja, oh my god. Dat is waar, ja. Hallo. Het is uh, toch uh, een ja, beetje... Wat verdorie. wat verdomme. <Ja, laughs> ja, okay. je plek op, Toch. <laughs> ja. snel. Nou. Nee jongens, ik vind... Uh, nou, maar ik, ik, sorry dat ik... Ik was wel dat ik er eerder was achtergekomen. Maar dat, ik, ja, puur toeval. Ik was gewoon aan het tellen. Ja, dat is goed van jou. Ja, en toen kwam ik krachten. Dus het is echt de honderdste. Ik heb het bewijs op papier staan. Ik, uh, ik geloof je. Ja. Het gevoelsmatig is wel die oma... nu net toevallig wel een <laughs> beetje op de intensive care beland. Ja, ik begrijp het ook wel. Maar ja, ja. Toch, je hebt toch een maar mooie, het... mooie honderdste gehad? Ja, dat ja dan. hartstikke mooi. Daar gaat het Tom. Toch om. Ja, ja. Dus ja het het, het klopt. Nee, maar ik voelde me ook gewoon eigenlijk ook alweer de eerste. De, de, toch ook wel weer speciaal. Ja, het begint ook een beetje Ja, opnieuw. een beetje zo van... Um, destijds ook met, met Jeroen Pauw, weet je het zijn er 200, uh -huh. maar ze waren wel allemaal speciaal. Je hebt een wilde tijd gehad, maar nu, nu begin je opnieuw als het ware. Ja. En is het dus weer fris en S en... Snap jij waarom Tom ons ondersteunt? Ik snap het wel, ja ja Oké. Okay. Ja, ja, ja. ik weten. het. Uh... Poeh, hey, 100 man. Ja. Feliciteerd. Jou kip lukt? <laughs> ja, ik was altijd een klein stukje kip ja. Een klein stukje. Ja. Echt cultuurverschil. Een klein stukje kip. Ja. Je bedoelt, je gaat dat bot afkluiven. Oh ja, nee, ik ga dat bot afkluiven. Nou, ik heb natuurlijk al, ik heb dus uh, vis gegeten uh, met heel veel knoflook ook. Dus sorry daarvoor. Oh, ik heb ook veel knoflook. En ik heb dus voor het eerst uh, vis schoongemaakt zelf ook. oh, ja. Uh, oh. Want ik ging naar, ja. Ik ging naar de visboer toe en toen zei ik, ik wil graag schoongemaakte sardine. En ze zeiden, ja, dat ga ik niet doen vriend, want dat kost veel te veel, veel, veel, veel, veel, veel, veel, veel, veel werk. En toen zei ik, ja, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen. Dat is gewoon zo. En toen zei hij, nou doe er eentje voor. En toen heeft hij één, heeft hij zo, heeft hij een, dus nee, zo de kop eraf. En toen euh, de, de, de, de, de darmkanaal eruit gehaald en zo nog even extra schoongemaakt. Voel je je meer man op het moment dat een vis gewoon te maken? <laughs> nou ja, ja, ik, ja, nou ja God, het zijn hele kleine visjes. Dus uh, dat is wel een <laughs> beetje jammer. Maar, uh, uh, maar ik moet wel zeggen, ik vond het wel tof om te doen. Want toen heb ik er dus 24 meegenomen. 23 die dus nog met, met hoofd. en die ene, die, Ik wilde die ene, <laughs> ene dag nog af bij. Duidelijk, ja. ja. Als de, voorbeeld. Ja, als hij hem toch had gedaan. Ja. En uh, uh, nou, dat ik... Ik dacht wel van, oh, wel cool. Maar het is wel echt een rotwerk. Want uh, voordat je me klaar bent met 24, dan... Uh, ja, ja, je handen stinken er ook naar en zo. Maar het was wel leuk. Ik vond het wel leuk om te doen. dat is goed. Ook meer waardering voor hetgeen je eet natuurlijk Zeker. Ja. ja, nee, ja, echt. Het dus was echt dat je de... Uh, ja, er blijft weinig van over natuurlijk als je het uiteindelijk gaat, gaat bakken. Maar, uh, maar ik heb deze emotie met de gefrituurde kip die Angelique mee heeft. Ja, hè? Angelique staat er nu ook echt mee iets in een hoekje gaan staan om kip te eten. <laughs> dat is dit, joh. Maar het is geen plotkip, toch jongens? <laughs> nee, Even, nee, nee, nee. Het nee. is echt een kip die echt Zijn gelukkig is je ja, ja, ja, ja. is wel bedoel... echt vrijwillig in die frituur gejumpt. Ja. Um, zullen we jou maar eens met rust gaan laten? Ja, dat is goed. Ja, okay. Waar ga je het nou over hebben? Ja, ik ga het hebben over, uh, over gadgets en uh, moderne apparatuur, moderne spullen... Waar je echt niet zonder zou kunnen. Dus stel, uh, jij kan echt niet zonder jouw laptop. Dat gevoel heb ik altijd. Klopt ja, dat? Ja, mijn laptop en lipgloss. Lipgloss? Ja, maar niet zomaar alle lipgloss. En okay. zeker niet lipgloss met kleur. Maar doorzichtige lipgloss van een bepaald fantastisch goed merk. Mm -hmm. Als ik die niet op zak heb, ben ik toch minder weerbaar. En ja, maar In het je, je, je, maar gebruik, dat gebruik jij dan ook gewoon om. Uh, de, uh, je gaat op pad en je doet even je lipgloss op, en dan denk je oké, okay, bam. Knallen. Ja, want het is een soort verzorgende lipgloss ook. En nou ja. het is. Uh, mijn lippen zijn daar aan ja, Dus Mijn laptop? Het, ja, ja, het ja. Ja, kan echt. Hè. Je als je kunt jarenlang, uh, uh, ja. als je allemaal van die zalfjes gebruikt om je lippen te doen glansen, dan kunnen ze. <laughs> Of uit zichzelf allemaal belangrijke stoffen niet meer aanmaken, die lippen. Ja. Dus dan moet je dan blijven smeren. je? Ja, dus laptop lipgloss, Lep dat zijn ze. Oké, okay, nou ja, we maken een lijstje vanavond met spullen waarmee je echt niet. Heb jij daar een paar waar je echt niet zonder kan? Ja, de telefoon schiet ja. er binnen. Cliché, mobiele telefoon. Ja, ik ben, hè? ik ben benieuwd hoe vaak dat binnen gaat komen. Ik wil het graag weten, kijken of we een mooie lijst kunnen maken. 0801121, 0801121. Dat is uh, het telefoonnummer waarop je kunt bellen met, ja, zeg maar, spullen waar je echt niet zonder kan. Op een of van manier. Heeft Wieke een plaat uitgekozen? Wieke is van de regie, die ga je spreken als je belt. 0800-1121. Ik weet niet, geen idee waarom, maar ze koos voor deze. Van uh, Donna Summer Hot Stuff. Oh ja, ik weet het even hey. waarom inderdaad. Ja. Want die stond natuurlijk te swingen op de boot. Op de Gay, uh, gay Pride Boot. Van BNN. We meteen even kijken en horen hoe dat was. Waar kan je echt niet zonder? Moderne spullen 0800-1121. Dus ik, euh, ik zei tegen Wieke nog even van de regie van, hé, hey, ja, dit klopt echt, hè, honderdste honderds aflevering. En Wieke zei, ja, daar moeten we wat mee doen. En uh, toen zag ik daar in de achtergrond nog even de groep van uh, Lust beteuterd kip eten. Want ja, die waren het al vergeten. Maar volgende week is dus uh, de honderdste aflevering. We zitten een beetje te denken van, ja, moeten we daar nog wat mee als je tips hebt? En uh, zijn er dingen misschien die je nog eens terug wil horen? Of, uh, of weet ik veel. Ja, ik heb geen idee, hoor Ik heb... Uh, is het iets, ik, vind, ik vraag me ook af of, of het iets is wat je kan vieren, zoiets, hond en hond aflevering. Het is niet echt een... Uh, ik bedoel, als je, nou, als je vijf, jaar, vijf jaar uitzending hebt gehad, dat, dan, dan kun je het wel echt goed vieren. Maar, maar dit? Hm. Ik weet ook niet precies. Uh, ik zat... Uh, ik, ik, ik, ik, ik wilde een fotootje versturen via mijn telefoon van, uh, van de sardine die ik heb schoongemaakt. Ik dacht, ik zette hem heel even op mijn Twitter. Twitter.com slash En toen dacht ik, ja, ook van mij is het wel echt mijn, mijn, mijn soort van... Liefde waar ik niet meer zonder kan. Die, die, die smartphone die ik heb. En zijn er wel een paar meer dingen. Sowieso de computer, denk ik, kan ik ook niet meer zonder. Uh, digitaal fotostel. kan ik ook niet... Nee, zou ik, zou ik niet meer zonder kunnen. En wat nog meer qua moderne dingen. Nou, televisie, denk ik ook wel. Dat is, ja, ik denk niet dat ik nog zonder televisie kan. Um, ik ben benieuwd wat jij niet meer zonder kan. Wat van de moderne tijd jij zegt... van nou dat, dat dat, dat moet ik hebben, want anders word ik helemaal ginnend gek. 0800-121, 0800-121. En nu zijn er mensen die uh, denken van... nou, al die moderne spullen... van mij hoeft het eigenlijk allemaal niet meer. Ik, ik, uh, ik ben er wel klaar mee. Ik wil terug naar de, naar de, naar de tijd dat er nog geen uh, ja, moderne spullen waren. Dat waren de spullen die ze toen hadden. Waren dan, toen natuurlijk moderne spullen. Maar in principe, zeg maar de, de, de spullen die ze toen hadden... waren, waren eigenlijk al wel vrij oud-wet. Waar je gewoon... Ja, waar je niet zoveel mee kon en het was allemaal wat beperkter en wat, wat, wat compacter en, uh, en wat simpeler misschien ook wel. En er zijn dus mensen die, ja, die verlangen eigenlijk terug naar die tijd en die leven alsof het de jaren dertig zijn. Um, en dan denk je, nou dat zullen dan wel ook, uh, ook uh, mannen vrouwen zijn van uh, ver in de tachtig. Maar dat is niet zo. Nee, het zijn ook allemaal, allemaal jonge mensen. En uh, onze eigen wieken van BNN University, die, ja, die kwam erachter waar die mensen wonen. Want ze wonen wel gewoon in een normaal huis. En, uh, en zocht ze op. Wat ga je nu doen? Nou, we gaan even een uh, gezellig muziekje luisteren. Uit uh, 1930. Zoals je ziet, hebben we hier op 78 toeren. een beetje gevoel alsof ik in een film ben beland. Mijn naam is Mark Davids. Ik kom uit uh, Amsterdam. Nou, ik heb dus inderdaad een, een nostalgische vintage uh, levensstijl. Uh, je zou het ook gewoon een ouderwetse levensstijl kunnen noemen. En uh, mijn leven is helemaal gericht op, het, uh, op de periode jaren 20, jaren 30, jaren 40. Ik heb net de tafel gedekt aan een hele mooie oud-bruine houten keukentafel. En uh, ja, ik heb echt een beetje het gevoel alsof ik in film zit als ik zo mee kijk. Overal staan oude spullen, mooie kastjes, er staat een hele mooie oude sofa die mooi bekleed is. Er staan oude foto's, zwart-wit foto's. Um, er staat zelfs een hele oude telefoon die ik alleen ken uit films. U kunt het horen, het is een telefoon uit 1910. Dit is gewoon mijn telefoon waar ik dagelijks mee wil. Die doet het gewoon nog. Die doet het. Een uh, riesige draaischijf. Wauw. Deze is uh, meer dan 100 jaar oud. Het gekke is nou wel, dat, moet ik dan, dat is dan toch een klein beetje jammer. Naast die prachtige telefoon van 100 jaar oud... Staat een hele mooie luxe dure nieuwe computer. Ja, de, de essentie van de moderne tijd. Uh, het is uh, zo makkelijk om een computer te hebben. Zoals dus ik bijvoorbeeld aanzet, dan heb ik hier een radiozender uit Amerika. En die, die heeft uh, dag en nacht uh, muziek uit die periode op staan. Je kan daarbij ook heel makkelijk contact maken met, uh, met mensen uit. Uh, uh, die ook die levensstijl hebben, om af te spreken... om samen wat, uh, een uitje te hebben, een dagje met de stoomtrein of de stoomtram, noem, noem maar een zijstraat. En natuurlijk is het ook uh, heel handig om wat, uh, wat ouds te kopen. Ik zeg altijd maar van uh, de essentie van nostalgie is... neem het beste van alle tijden. Het is natuurlijk een uh, moderne computer, maar voor ouderwets gebruik. Het is natuurlijk niet zo dat ik echt in die periode leef. We leven gewoon in 2012. Dus ik leef al volgens die tijd. Dus wat betreft moet je gewoon met je tijd meegaan. Wel door, door terug te kijken natuurlijk. Het is niet zo dat ik echt op code loop te stoken en dat soort dingen. Dus jij doet het best, eigenlijk het beste van twee werelden, dat zou je kunnen zeggen. Ieder mens leeft ongeveer acht decennia's. En uh, ik snoep er nog een paar bij. Nou, deze maaltijd was echt zo... Ja, het was echt super vet. Echt, echt... Heel erg lekker. Ja, dat is echt, echt. 2012 taal misschien van de afgelopen tijd. En zo gewoon heel rustig en uh, bescheiden houden. En gewoon zeggen van uh, dat heeft mij zeer gesmaakt. Ik heb er wel een paar keer een woord hoor. Zoals cool en vet, dan denk ik dat zijn echt woorden uit de moderne tijd. We hebben net een ouderwetse maaltijd gekookt, stampot. Ja, dat werd vroeg veel gegeten. Eet jij ook altijd ouderwet? Ja, zeker. En wordt op een oude, oude, uh, oud, fornuis gekookt met oude pannen, volgens oude recepten uit uh, oude kookboeken. Wat zijn dat voor maaltijden? Nou, dat is eigenlijk van alles, van, van, van gebakken vis... tot gevulde tomaatjes, uh, van heel erg Hollandse kost. Maar je ziet namelijk maar niet zoals de Italiaanse pasta-maaltijden... die je tegenwoordig in de supermarkt te rekken vindt. Dus jij zal nooit sushi eten of pasta? Nee, dat is niet echt mijn ding. Nou, de standpunt is achter de kiezen. En we staan nu in jouw ouderwetse keuken om af te wassen. En dat gaat natuurlijk zonder afvalsmachine, dus we doen het gewoon, gewoon met de hand. Zou je ooit nog terug willen naar je vorige leven... Nou, um, een moderne leven. Nee, ik denk niet dat ik dat nog kan. Als ik ergens ben en ik hoor bijvoorbeeld alleen al moderne muziek... dan, uh, dan begin ik al bijna te zweten wat dat betreft. Dus uh, nee, ik, ik hou me lekker op mijn uh, oude leven vast. Dit blijft zo. Dit verandert niet meer. En ik ken ook mensen die wat ouder zijn, die het, die het ook doen. En die daar ook mee bezig zijn. En die zeggen ook van, nou, niet meer terug. Mijn, mijn, uh, mijn, mijn toekomst is het verleden. De vraag van deze nacht is of uh, uh, jouw toekomst ook jouw verleden is. Of wat zijn die nou? Nou ja, uh, kun jij nog een beetje zonder uh, moderne apparatuur, moderne spullen en dat soort dingen? Laat het weten via 08011210801121. 121. 1-121. Kun jij zonder de moderne. Tijd voor de moderne apparatuur, NORG 101-121. Step on, you say we need to talk. You He He say sit down, it's just a talk. He smiles politely, back at you. You stare politely, right on through. Soms door de of window. I say Het meest saaie drumriff wat je kan spelen: Pudum, pum, pum, pum. The Frey and How to Save a Life. Je luistert naar 47 hier op Radio 1. We hebben het over spullen waar je niet zonder kan. Moderne apparatuur. Ja, wat, wat, welke gadget? Ja, Ligt jou echt zo aan het hart dat je denkt: van dat, als dat weg moet, dan word ik gillend gek. Olivier, goeiemorgen. Olivier. Waar zou ik niet zonder kunnen? Nou, het ja, het is, ik kan niet zonder een Playstation. Je kan niet zonder je Playstation? Nee, dat klinkt wel raar, maar ja... Gamerwereld, en dan vanaf jong z'n een Atari'tje, en <laughs> Amiga, en weet ik veel wat, Nintendo's. En dan krijg je Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3. Nou, dat zou ik niet zonder kunnen. Nee, ja, maar, maar kan je, je nog herinneren de eerste keer dat je dat je, je gameconsole aanraakte? Dat je voor het de, de, de eerste spelletje wat je speelde, op dat die Atari? <laughs> Dat was Atari, dat was tennis, oh, ik weet. Dat, dat, dat pong, dat zo, dat je die balletjes in en weer... Ja, een balletje, alleen een balkje en dan krijg je dat arcade point daarna, allemaal dat soort dingen. En was je meteen verslaafd, Wat je meteen zoiets van, of verslaafd maar misschien met je groot woord, maar was je meteen zoiets van, oké okay, dit vind ik wel echt te gek om te doen, dit, uh, dit is wel heel tof? Ja, in principe wel. Ja. Dat is wel gewoon gamen, dat is altijd wel eigenlijk wel leuk geweest. Ja, ja. Het is niet dat ik het dag en nacht doe, maar het is toch iets van, ik denk van, nou, daar ja, zonder moet nee, nee niet. liever niet eigenlijk nee heb ik grappig is ik heb geen smartphone dat soort dingen heb ik weer niet maar gewoon qua game consoles en dat soort dingen nou ja dat heb ik allemaal wel dus eigenlijk leef je leef je leef je met je leef je oude wets of dat niet Nee, dat nee, dat niet. Ik dat ben niet. gewoon uh, nieuwe wits, dat soort dingen. Ik heb gewoon wel op telefoon. Ik kan bellen als een gek en FNS'en. <laughs> ja. ja, internet en zo dat doe je ook wel, alleen uh, op je telefoon even niet? Op je telefoon nog niet. Nee, okay. Ik heb nog niet gezegd van nee, dat is, dat is wat voor mij. Nee. En welke games speel je dan op je op je PlayStation? Ja, dat is keer. Modern Warfare, oh, ja. Black Ops, uh, Uncharted. Weet je wat ik irritant vind aan Modern Warfare? Want dat speel ik ook wel eens. Uh, ja, ja, nee, maar dat, dat dat er soms mensen zijn die zijn gewoon te goed. En als je dan, dan ja, Dat ja, dus het is heb ik nog steeds. Ja. Ik denk bij mezelf van ik, ik game af, ik game vaak, maar ik denk af en toe van gasten ja. kunnen heel goed zijn. Ja, toch? Want, en dan is het, want het, is een schietspel, uh, first person shooter heet het dan met, uh, dat je met een wapen rondloopt en zo. En dan ik vind het echt te gek om te doen en een soort uh, ja, weet je afreageren soms ook enzo. en zo. Uh, en ik snap, mm -hmm. ik, ja, het is echt heel leuk. Alleen. Ja, het is niet leuk als jij in, in, een, in een wereld rondloopt waar je aan alle kanten telkens uh, voor je voeten hebt geschoten. daar ja. zo goed en dan zit je gewoon in het spel en dan word je achter elkaar neergeknald en denk van, hoe doe je dat? Het. Maar, ja, dat, maar ik heb je dan niet, want dan, dan, dan heb ik zoiets van, oké, okay, klaar, ik, ik stop ermee, uh, dokie ik heb geen zin meer. Maar dat heb jij niet. Jij, hebt niet, jij, jij, blijft altijd wel, jij kan wel blijven gamen zo'n avond lang. Ik blijf gewoon gamen en dan gaat het goed. En ik ben ook meer van, ja, qua spellen vind ik ja, trofisch en dat soort dingen. Goed, dus is altijd in en dit, in en dat. Mm. Dat gaat allemaal prima en dan ga ik gewoon heel veel online ook. Oké. Okay. Maar, maar ben je ja, niet... Eh, dan, heb je niet, uh, want je, je hoort wel eens mensen die, uh, die verslaafd zijn geraakt aan het gamen, die gewoon te veel gamen. Ja, ik, ik ken ik, ken, ik ken wel een paar, maar dat is meer in uh, World of Warcraft. Ja, dat is, dat, dat is zo'n strategisch spel, is dat er, waar geen eind aan zit te komen. Uh... Ja, dan, dan, uh, in principe heb je een Modern Warfare gezellig dus, dat het vreemd haal het op en dan ben je zelf een keer klaar mee. Ja. Dan word je gefrustreerd en dan denk je van ja, ik stop ermee. Ja. Maar zijn er zijn gewoon andere gasten die ik ken ook, waar, die gaan maar door. We ja. gaan de baan kwijtraken, alles gaat 24 per dag alleen maar. Ja, jij kent die gasten ook al die dat hebben, die, uh, die ja, gaan. Ja, nee, dat, dat is echt erg hoor. Ja. Ja, van... Ja. Nee, want dat is wel. Want het, want het, het is echt. Ik bedoel, het is een verslaving. Nou, die, hoe lang zou die zijn? Ik denk een jaartje of tien of zo dat die in de wereld bestaat. Zoiets misschien wel ja, al Ik Met het internet tegenwoordig. Ja. Dat, dat, toen, toen is het begonnen. Weet je, dat online game, dat is gewoon ja, echt een mega-verslaving. Ja, ja, ja, ja, het is echt te gek om te doen. Maar het is wel. Ik kan me ook wel voorstellen dat je dat er je verslaafd aan raakt. Omdat het soms zo. je denkt dan van. Uh, oké, okay, we ga even één potje doen en dan begin je zo rond een uurtje of elf en dan denk je, oké, okay, ik doe één potje. En dan is het ineens, boem vier uur s'nachts. Ja, dan zit je gewoon constant. Dan heb je een modern warfare ook. Dan ga je gewoon door, door, door. En wat jij net zegt, van ja, dan heb je die goede gasten. Maar vaak wat ik dan doe, is dan uit de party gaan en dan ga ik een andere party in. En dan zitten we wat minder goede gasten. En dan ben je zelf wat bezig. <laughs> ja, en dan, en dan is het ineens wel leuk. <laughs> dat is weer leuk, ja. ja. Heb je, wat nou als iemand naar jou toe komt en die zegt, uh, Olivier? Oh, ik, ik, die Playstation, ik pak hem af, maar ik geef je wel een bedrag. Wat voor een bedrag zou je dan nou willen hebben? Wat zet je er tegen? Dat je nooit meer mag gamen. Van nou, je leven niet. niet. Je mag ook niet een nieuwe verkopen. Nou, ik zit nou, nou, nou, eigenlijk te denken van nou, dan koop ik wel weer een nieuwe. Maar, ja, nee, komt, dat kan niet. Een bedrag, nou ja. ja, goed, als je me een miljoen geeft, dan zeg ik, dan doe ik het nooit meer. Maar eigenlijk ben ik het er ook weer niet mee eens. Dus, dus eigenlijk zou je zeggen, nou, een miljoen moet je nog even over nadenken. Eigenlijk wel, ja. Ja, ik denk van, ja. Net zoals een vrouw zegt, zeg maar van: Je mag nooit meer gamen. En ik: denk Van ja, ik wil wel minderen. Dat vind ik prima. Ik ben nu vraag zelf, dus ik kan doen wat ik wil. Ja. En als ik een vraagje heb, dan zeg ik: Van nou, dan wil ik best, uh, ja. Kom. Ja, ja, Dan wil je best wel de, de, de helft minder gamen ofzo. De ja, al... helft minder gamen of, of ga je meegamen ofzo, of, maar ja, eigenlijk zou ik niet zo snel op willen geven. Dan nee. zeg ik ook van, wat ik niet zou willen missen is dan mijn Playstation. Ja, nou ja, maar het is ook wel logisch natuurlijk. Ik bedoel, wat is belangrijker? Een miljoen euro maar waar, je, waar je niks aan hebt, waar je geen leuke dingen hebt, en da, dat ja, je eigenlijk ja, niet de plezier hebt. Ja, ik moet Het zou wel makkelijk zijn hoor. Ja, leuk. ja, je kunt wel veel games kopen, maar ja, daar heb je dan weer niks aan. <laughs> als je, dat wel, ja, zal... Ik ga graag vissen voor de rest. vissen ja. Ja. ja, maar hengel is niet zo heel modern, hè. Dat is wel, uh, ja... Dat, dat... Ik kan, uh, voor een miljoen kan ik wel veel hengels kopen, maar <laughs> ja, dat even, mm. yeah. Ja, ja, nee. ja. Ben je nu ook aan het vissen toevallig, of dat niet? Ik ben toevallig nu ook aan het vissen, ja. ga ja. waar joh? Waar dan? Ik uh, ben nu uh, bij de Slot Plus in Amsterdam. Oh, oké. Okay. Zit je op een bootje of aan de kant? Aan de kant, lekker. En je zit te karperen. In schins, en dan, eh, uh, Te karperen. Te karperen, ja. Wat is... Waarom, want ik snoek wel eens... Waarom, eh... Uh, uh, waarom zou je eigenlijk gaan kaperen? Want dat is zo daar zit zoveel wachten bij. Dat, er zit, heb je niet het idee dat je. Want bij snoeken doe je nog een beetje ga je een beetje jagen en zo op de vis? Ja, nou het is echt wel ja, best wel passief. Maar ja, ja, wat je ervoor terugkrijgt. Ja. Ja, dat zijn het is een echt... soort van adrenaline iets. Je bent gewoon bezig, je gooit alles in en dan begint het wachten. En heb je dan ook heel veel verklikkers om je heen staan die, die uh, gaan piepen en ratelen? Zodra ja, dan er staan er drie omheen en dan uh, hoop ik dat ze straks gaan uh, over een uurtje of zo, dan is het best een goede tijd. En, en, maak, en maak je je eigen, eigen lokvoer en dat soort dingen ook, daar ben je ook uh, druk mee. Polies, dat soort dingen maak ik allemaal zelf maken en dan gaat het allemaal best wel prima. Ja, doe je wel eens mee ik als ten... alleen geen uh, Playstation, of je gratis <laughs> of zo, dan, uh, Dat zou mooi zijn. Nee, dan moet je zo'n portable ideaal. meenemen. Dat, dat zou dan, ideaal zijn in ja. deze moderne tijd. Nee, dan, maar uh, ik, denk, ik, denk, ik, denk het, ik denk het niet, Oliver. Want volgens mij is het, is het mooie van daar zitten, zo nu midden in de nacht, dat je gewoon even niet gamet. Dat is ook wel lekker. Nee, dat, ben, nee, dat ben ik met je eens. Daar zeg ik ook van, ja, je mag me een miljoen geven. Maar dan denk ik ook weer van, ja, als ik straks thuis ben, wil ja. ik best wel even lekker een spelletje spelen. Ja, ja, maar nu is het ook goed dat je het niet doet. Want nu, ik uh, bedoel, dat is ook het mooie van... En ben ik ben gewoon een, like, een heel weekend, gewoon, ja, ben ik gewoon in de nature he. Ja, ja nou, zeker weten. Ik bedoel, het is dan wel in de nature vlak naast Amsterdam, maar toch, het is ja, toch ja, in de nature. Ja, uh, je hebt hier in Noord-Holland, ja, dat is allemaal een beetje, ja. Ja, daar is ook zo. Nou, ik, ik, hoop dat je, ik hoop dat je wat vangt en uh, ik wens je heel veel plezier met het vissen nou, dankjewel. En dankjewel voor het bellen. En ik uh, zal luisteren. nog uh, heel goed, uh, leuk. Heel, heel goed. Tot later, hè. Oké, okay, doei. doei. 0801121 is het telefoonnummer. Um, als je een vis bent, vind ik leuk als je belt, want uh, ik ben uh, erg in geïnteresseerd. Uh, maar uh, vooral ook als jij uh, zegt van nou, ik, ik heb een, een, een, een modern iets. Ik, en daar kan ik echt niet zonder. Ik moet dat hebben, zoals bijvoorbeeld een gameconsole of een uh, telefoon, een smartphone, dat soort dingen allemaal. 0801121. Even kijken wie hier is. Hans, goedemorgen. Hallo. Hey Hans, goeiedag. Ja. Hallo, ik kan niet zonder tv. Je kan niet zonder de tv. Nee. Heb je de radio nog aan staan? Ja. Wil je hem even uitzetten? Jawel. Cool. Ik hoor mezelf, ik hoor mezelf altijd zo. Ja. Ik kijk heel veel sport en actualiteitsprogramma's. Ja. En heb je al eens nagedacht over een nieuwe telefoon? Nee. <laughs> oh. en, wat voor een, en wat voor heb je, heb je ook een, een, zo'n enorm bakbeest van een televisie? Ja. <laughs> en, en, en, en, sta, en is dat zo, zo dat je een soort van altaar hebt gebouwd rondom je tv? Nee, nee, nee. nee. Want dan, ik, ik, ik, ik, ik, ik maak wel eens een ommetje door de buurt en dan piek ik altijd naar binnen bij mensen. Dat is een van mijn grote hobby's. En dan denk ik altijd wel, jongen, jongen, jongen. Want een enorme televisie. En er staat er zo'n zo klein stoeltje voor. Alsof ze dachten: van nou, er past bijna geen, er past geen, er past geen, er past geen stoel meer naast eigenlijk. Zo groot. Mm -hmm. hm. Maar en, heb jij dat ook? Of, uh, of zover zo gaat het ook weer niet? Nee. Wat is, je, wat is nu op dit moment je, je favoriete. Uh, je spelen. Ja, de hele dag sport kijken. Ja. En wat aan. Heb je bijvoorbeeld ook zo'n triathlon gekeken zoals wat er gisteren op was? Eh. Uh, Tram. Alice, uh, Morgan, uh, nou, het is vrede, en is morgen een Nou, tussen Peter en. En. En de Dat vind ik heel erg interessant. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Nou, ik zou toch die telefoon eens overwegen, Hans. Ja. Je hebt echt een lijn. Daar kan je niks mee. Ik zou er even denk nadenken. Ja, dat is goed. Hans, nou, dankjewel, hè. Hoi. hoi, hoi. hoi. Hoop, hier, kijken. Uh, 0801121. is <tie> het telefoonnummer uh, als jij denkt van... nou, uh, ik heb wel iets waar ik echt niet zonder kan. 0801121. Uh, wat zullen we doen? Met of zonder Jan Smit? Nu even een handje zien. Met Jan Smit? Wieke zegt met Jan Smit. Oké, okay, prima. Met Jan Smit. Uh, Damaru. En Miro zo heet het liedje. En dat betekent tuintje in mijn hart. Toch? Oh. Van uh, Damaru Damarou groeide op in de Volkswijk Latour in Paramaribo in een gezin met zes kinderen. Damarou begon op 13-jarige leeftijd met rappen, waarna hij het ook als zanger probeerde. Nou, dat is gelukt. Zijn zangtalenten bleken een groot succes toen hij zich bij de formatie Lava Boys voegde. En enkele tijd later, en na wat meer oefenen, voegde hij zich bij de New Jack Boys, waar hij opnieuw voor succes zorgde. Damarou dankzij zijn naam aan het grote idool Tupac. In het tweede naam Amaru was de D van Dino, zo heet hij in het echt. En nou, boem, er was een artiestennaam ontstaan. Een klein stukje biografie van die Damarou die hier in Nederland niet zo, uh, niet zo ontzettend beroemd is. Maar oi, oei oi, zeg. Hey, in Suriname is het echt een enorme ster. Had jij er wel eens van gehoord, Martin, van Damarou? Nee, nooit van gehoord. Ook niet van een uh, Goedemorgen trouwens, ja. Ook niet van het liedje wat ik net, uh, wat ik net draaide, van Het Tuintje Maart. Dat, uh, dat hitje van, uh, van, van twee jaar geleden, geloof ik, of zo. Ja, dat heb ik inderdaad wel eens gehoord. Ja, via Jan Smit is dat. Maar het ja. is echt een enorme, enorme sterrenstad in, in Suriname. Die jongen. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Uh, Martin, stel ik, zou jou, uh, stel ik zou jouw auto afpakken. <lacht> Wat dan? Raak je dan in paniek? Of zeg je van Noir uh, voor hem mee? Kan wel. Nou... Ik, daar raak ik wel redelijk in paniek. Want uh, ja, het beperkt je uh, bewegingsvrijheid, zeg maar. Maar ja. ik denk dat mijn werkgever nog meer in paniek is, gezien het ook een onderdeel van mijn, uh, van mijn werk is. Oh, dus. ja. Wat doe je voor ja. werk? Uh, ik ben accountmanager. Oké, okay, ja, nee, dan moet je veel. Uh, nee, dan, uh, dan is het misschien niet zo verstandig. Want dan ben je waarschijnlijk veel, uh, veel onderweg. Dus dat is niet zo ik praktisch. Ik zit regelmatig op ja, regelmatig op de weg. En, ja. Ja, en stel ik pak dan, want nu ja, je moet je waarschijnlijk ook veel bellen, stel ik pak jouw telefoon af. Ja, dan wordt de paniek al iets groter, ja. Dat uiteraard ook uh, gedeeltelijk voor mijn werk gebruikt, maar ook gedeeltelijk privé. Mm -hmm. En zeker ook met uh, de smartphones tegenwoordig, wat, uh, wat natuurlijk eigenlijk gewoon kleine computers zijn. Uh, ja, ja dan, uh, dan breekt het zweet me al uh, lichtelijk uit. Ja. ja, en stel dan, ik, uh, ik, ben, echt een, ik ben echt in een gemene bui, ik pak ook nog eens een keer je, je, je desktop computer of je laptop af. Ja. <laughs> dan is de paniek helemaal uh, aanwezig. Ja, ik denk dat ik je dan ook uh, wel eens met een bezoekje zal verheren. Ja. ja, <laughs> ja. Dat zei, volgens, de, de auto heb ik zelf bij bedacht, maar de smartphone en computer zijn die twee dingen waarvan je zegt: van nou, daar kan ik echt niet zonder. Hè? Dat, dat, uh, hoe, hoe? Want ik denk dat ik hetzelfde heb hoor. Ik denk niet dat ik zonder telefoon of computer kan. Heb jij wel eens het idee van, pff, dat, je, dat je zo afhankelijk bent van, uh, van die dingen? Dat is ook al erg nee, eigenlijk. Je bent... Nou, ik vind het. Ja, dat vind ik inderdaad. Daar denk ik ook wel eens over na. Dat je verschrikkelijk afhankelijk bent geworden van al die. Uh, uh, sowieso van het internet, zeg maar. En alles wat daarmee te maken heeft. Mm -hmm. Ik heb uh, wel eens ervaren dat uh, als de computer uh, gecrashed was. en ik dus een dag of twee, drie even zonder zat. Nou, dat ik me echt afgesneden van de wereld voelde. Yeah. En ook merkte, zeg maar, hoeveel je eigenlijk ook doet met de computer, het uh, internet, zeg maar. Uh, en dat, vind ik, ja, dat, dat vond ik ook wel zorgwekkend dat je <laughs> compleet in paniek zeg maar door het huis heen uh, rent van wat ik wat ik aan moet doen om die computer te draaien te krijgen omdat je ja nogmaals je voelt je afgesneden ja ja en, en ja. als je ook zoals nou jij bent al vaak onderweg en dan misschien heb je wel eens de weg nodig uh, zoek, je, zoek je de weg op van uh, dat je ergens naartoe moet en ik check er ja. altijd heel even als ik het echt niet meer weet van oké okay, dan kijk ik even op mijn telefoon en even kijken ja. hoe de uh, die... oh. en, en, en dat is eigenlijk zo'n vanzelfsprekendheid geworden... dat als dat misgaat of wegvalt... of uh, je hebt even geen verbinding of je telefoon de batterij is leeg... Nou dan, dan kun je haast bijna echt letterlijk in paniek raken, heb ik al eens. Dat je, ja. je hebt van, oei, foutje. Ja, klopt. Maar ook, ja, geen vraag blijft meer onbeantwoord, hè, dankzij uh, het internet. Dus, dus waar je ook bent en wat je ook aan het doen bent... als je ook maar iets wilt weten, je pakt gelijk je telefoon... je toetsen even in op Google en Trepport of meerdere... en je hebt het antwoord eigenlijk alweer gevonden. Ja, ja. En dat, uh, ja... Maar ik moet ook zeggen dat. Um, uh, maar ik, ik, zit, ik, ik ben 21, ik zit ongeveer een jaar of twintig in het verkoop. Mm -hmm. Ik heb het dus langzaam maar zeker uh, zien opkomen. wat betreft eerst met een piepen, dan een mobiele telefoon, et cetera. En uh, eigenlijk elke uitzending zeg maar, die er wordt gedaan om het leven makkelijker te maken, mm -hmm. uh, zeg efficiënter. Uh, mijn ervaring is dat het leven eigenlijk alleen maar drukker maakt. Ja, ja. Omdat. Je bent altijd bereikbaar. Uh, uh, het is zelfs zo krankzinnig geworden dat als ik nu een e-mailtje krijg... Uh, dat mensen raar opkijken als je niet binnen een half uur alweer een antwoord stuurt. Zo vroeger als je daar, hè, als je kwam, je thuis, ging je e-mailtjes beantwoorden en dat was dan prima. Maar omdat je nu overal bereikbaar bent, uh, uh, verwacht men zeg maar ook... ...dat je daarop uh, ja, heel snel reageert. Ja. Ik ervaar wel dat al die uitzendingen zeg maar, het leven eigenlijk alleen maar drukker hebben gemaakt. Ja. Maar als ik nog heel even iets mag zeggen, want jij, hebt ja. het, jij, jij krijgt uh, twee voor de prijs van één... ...want wij, ik, ik, ik zit samen met mijn zoontje Rowan in de auto... Ja. ...en wij stapten net in de auto en we deden de radio aan... ...en toen hoorden we een karpervis in Amsterdam... ...en raad eens wat wij nu aan het doen zijn in deze auto. Toch niet aan het karpervis, hè? Nou, we gaan onderweg inderdaad naar onze visstek. Want <laughs> we daar ook op de Ook op de Slotenplas, of dat niet? Nee, dat niet, nee. Maar daar kom ik wel regelmatig. En ik denk dat degene die bij de Slotenplas is ook wel eens bij een uh, bekende Hengelsportzaak op de Johan Huizingalaan komt, okay. bij Willem, ja. want daar, uh, daar kom ik ook regelmatig. Maar nee, wij gaan wat meer uh, Noord-Holland. Dus <laughs> kom wij komen zelf uit Zaandam, ja. bij Amsterdam, en uh, wij gaan iets, uh, iets meer noordelijker. Maar ben op. je dan net vroeg opgestaan om, uh, om naar het vissen toe, uh, naar je visstektoe ja. te gaan? Ja, ik heb mijn zoon Roan uh, zeg maar even gedacht tegen uh, Luc uh, Roan. Hoi. Hey, hey Roan. <laughs> Nee, ik heb hem inderdaad net uit zijn bed getrokken en uh, we rijden nu onderweg naar de visser. Ja, en ga je ja. dan uh, snoeken of, uh, of witvis of, uh, of karperen? Nee, op de karperen. Op de karperen, ja. oké. Okay. Okay. Ja. Okay. ja, het moet altijd vroeg, hè? want dat zijn de momenten dat je het vangt. Dus ja, dat, uh, dat is nou eenmaal onderdeel ja. van, uh, van het leven van een, van een ja. visser. Dat uh, het hoort er nou eenmaal bij. Maar het is ook altijd mooi, want maar, je ziet de zon opkomen en zo. Ja, want ook, ook daar gebruik je die moderne technieken bij. En niet alleen qua techniek. Maar stel dat je straks een hele mooie grote karpen vangen, ja. Dan kan je dat natuurlijk met je van prachtig fotograferen. Direct zeg maar de social media ingooien. Of naar je familie en vrienden even laten zien. Ja, ja, ja. En zelfs, zelfs daar gebruik je het bij. Ja, dus dat is ook zo. Dat is ook uh, zo. Ja. zo. Ja, je moet, uh, ja, dat, dat klopt. Ja. Maar... Um, gebruik jij het vissen ook om um, een soort van, nou ontsnappen is misschien een groot woord hoor, ja. maar dat je denkt van oké, okay, dan heb ik heel even geen, geen uh, telefoon, e-mail en dan gewoon even boef, alles, alles uit. Absoluut, ja dat doe ik zeker. Ja. Heel bewust zelfs. Ja. Ja, heel bewust. Gewoon, gewoon denken van oké, okay, dan kan ik even, even een soort rustmomentje pakken. Ja, het klinkt een beetje stom, maar ja. je moet het haast wel bijna inbouwen uh, of inschedulen dat je dat niet hebt. Ja, die, die, die, die, die informatiestroom, daar, daar is ook een naam voor, heet het nou ook weer. Uh... FOMO of zo geloof ik of zo. Ja, FOMO, fear of missing out. Dat je uh, altijd maar bang bent, dat is misschien niet waar we het exact over hadden, maar dat je altijd okay. maar bang bent dat je uh, informatie mist. En dat is natuurlijk wat je met telefoons heel snel krijgt. Omdat je, uh, ja, dan, dan, dan, dan denk je van oké, okay, ik, moet, ik moet internet kijken, ik moet het nieuws bekijken. Als ik wakker ja. word, het eerste wat ik doe, is mijn telefoon aanzetten en een nieuws site bekijken om te. En dan. Ja, dan nog een ja. nieuw site en nog een nieuw site. Voor, nou, voordat ik dan uit bed ben, ben jou weer een kwartier verder. Ja, je wordt continu geprikkeld, hè. Ja. En uh, uh, je, je bent inderdaad altijd bezig. Je hersenen staan ook wat dat betreft niet meer stil. En ik weet niet of dat erg is trouwens, hoor maar goed. Maar ik vind ook dat het, het, het straatbeeld is in een hele korte tijd ook veranderd. als je nu door loopt, um, wat zie je dan? Dan zie je alleen maar, zeg maar, mensen die... Met, met een mobieltje in hun hand. Je ziet iedereen, zeg maar, continu uh, hun mobieltje checken. Ja. En, uh, en wat ik ook wel eens jammer vind... en ik, daar ben ik mezelf ook bewust van geworden... en ik dring mezelf ook daaraan dat niet meer te doen. Dat als je in gezelschap bent... Uh, die telefoon ook gewoon in je zak te laten. Uh, en je merkt nu ook op, op feestjes, op verjaardagen... dat, uh, nou, laten we zeggen, 60 procent... Uh, zeker als het, als het iets jongere mensen zijn... die zitten toch continu met hun gezicht zeg maar, op het beeldschermje... En, uh, ja, dan noemen ze, zijn ze vooral bezig met social media. En of het nou gaat om Twitter of Facebook. Of en misschien zijn ze aan het whatsappen met vrienden. Ja. Uh, ondanks het feit dat het dan social media heet, vind ik dat toch altijd, ja, dan eigenlijk social media. Want je, ja, je, je hebt dan niet contact met dit mens die mensen. In je directe omgeving. Nee, dat is waar. Want en, en, uh, uh, ik, ik, heb, ik heb ook wel eens. Uh, dan. Uh, uh, weet ik veel, Dan ben je niet bij een bepaald feestje of zo uh, ergens. En dan, maar dan kun je het wel allemaal volgen op Twitter. Omdat mensen dan de hele tijd van dat feestje foto's aan het maken zijn. Hoe leuk ze het hebben. Maar dan denk ik, ja. Ik zie alleen maar mensen met een telefoon in de hand de hele tijd. Ja, klopt. Ja. En dat is een hele rare gewaarwording. Want zo, zo, ze beleven zeg maar. Niet echt zeg maar wat er aan de hand is. Maar ze beleven het. Uh, uh, uh, ja, hoe, hoe leg het daar een beetje op, op, op tweedehands, als je begrijpt bij ik bedoel. Dus met andere woorden, ze vinden het leuker om te laten zien wat ze aan het doen zijn in plaats van het echt te beleven ja, wat ja. ze aan het doen zijn. Ja. Het is bijna interessanter geworden om te laten zien van kijk eens waar ik ben en kijk eens hoe leuk ik het heb of wat, wat ik lekker aan het eten ben of wat een geweldige uh, feest ik ben. Dan in plaats van daadwerkelijk daarom echt en heel bewust te genieten. Ja. Is, je ja, de, hebt, ook, je hebt ook mensen die, die nu uh, um, uh, die, die gaan dan eten met, met vrienden en dan leggen ze hun telefoon leggen ze op de hoek van de tafel, allemaal op, elka op elkaar, dus in, in een stapeltje. Ja. En de ja. eerste die naast zijn telefoon toegrijpt, omdat hij denkt van oké, okay, ik moet even wat melden of weet ik veel wat, ik moet, mijn, ik moet mijn mail checken. Wat ook is iets raars is eigenlijk, als je in het eten bent dat je je mail moet checken, maar goed, dat, dat doen mensen dan toch. En de eerste die dat doet, die moet het eten betalen. <lacht> Ja. Dat ik wel een Ja, toch het is best een goeie, want dan denk je, nou, laat ja. je, dan laat je hem wel liggen. En dan is het wel echt, uh, wordt het een stuk leuker door. En het is ook, ik, ik had het, ik merkte het toevallig zelf, want ik had een etentje ge georganiseerd met vrienden. En ik had even, ik dacht, ik maak even wat foto's. Want ja, dat is nou ook wel het mooie van, uh, dus ik had mijn telefoon gepakt. Ik maakte even wat foto's en toen had ik mijn telefoon in mijn hand. En uh, toen dacht ik, oké, okay, dan kan ik ook even kijken op Twitter. En uh, nou, toen, toen checkte ik uh, meteen erachteraan ook nog eventjes mijn Facebook. Want ja, ik had toch mijn mapje openstaan. En toen ja, keek ik op. En voordat ik het wist, had iedereen een telefoon in de hand. Ja, klopt. Uh, ja. een soort van verslaving, uh, een, soort van, een soort van ketting... wat je dan zelf in, in gang zet eigenlijk. Ja, maar het is net als met, met roken. Hè? Ik bedoel, uh, uh, mensen die roken... Als, met, uh, als die een ander zeg maar een sigaretje zien opsteken... Ja, dan grijpen ze zelf ook gelijk naar een sigaret. Ja, ja. Uh, en dat geldt denk ik ook een beetje hiervoor. Maar aan de andere kant... het heeft ook heel veel positieve dingen, moet ik zeggen, want het uh, is ook heel prettig om in verbinding te kunnen uh, staan hoor. Want uh, om het voorbeeld te illustreren, uh, ik ga nu met mijn jongste zoon zeg maar lekker weg. Mm -hmm. Maar ik heb ook nog een, een, een oudere zoon van bijna 19 en die is op dit moment door Europa aan het trekken met vrienden. Yeah. Uh, uh, maar die laat gelukkig af en toe, dankzij inderdaad uh, de smartphones, laat hij eventjes weten van waar die is, wat die doet. Want je ziet af en toe op Facebook wat fotootjes voorbij komen. En dat vind ik ook wel weer erg leuk hoor, moet ik zeggen. Ja, dat is, dus, uh, dat is wel weer een voordeel. Ja, ik ben ook wel pro-pro-moderne ja. pro technologie hoor. Ik hou er heel erg ik van. Ook, maar uh, soms, ja, uh, soms nee. kan het wel eens te veel zijn inderdaad. Nou, ja. uh, ik wens je ontzettend veel, met, uh, veel plezier met vissen. Dank je wel. Lekker, uh, lekker in de rust en de zon zien opkomen. Ik hoop dat het droog blijft. En dan, uh, en dan uh, uh, spreek elkaar later weer een keer. Hey, dankjewel. Yo, dankjewel, dank wel. Wat goed dag. Hoi, hoi. Hey, hey. Wil je zelf nog iets toevoegen? 0801121. Daar kan 0801121 uh, Wat kan jij eigenlijk niet zonder. En ik wil zo meteen even het verhaal horen van, van Wieke, onze regisseuse. Die uh, was op de board, de BNN Les Board, op de Gay Pride. Dat is zo naar SIA. Clap your hands. En clap your hands. Goedemorgen. Het is vijf uh, minuten voor vijf. Je luistert naar Radio 1 4, 7. En uh, Valentijn, goedemorgen. Valentijn. Dag. Hey, goeiedag. Hallo. Uh, we hebben het over dingen waar je niet zonder kunt. Waar, waar, waar kan jij echt niet zonder? Op dit moment kan ik echt niet zonder mijn PC. Je PC. En vooral, en vooral niet uh, uh, zonder mijn e-mail Outlook-programma. Oh, hoe is dat? Waarom specifiek dat? Um, een goede kennis van mij zit in detentie in Slovenië. Oh? In, in de en, gevangenis uh, in, Slo in Slovenië. Ja, vreselijk. Wat heeft hij gedaan dan? Dat ga ik je uh, in verband met zijn privacy natuurlijk niet helemaal <laughs> vertellen. Nee. Laten we het houden op blasfemie. Oké. Okay. <laughs> en en, en, en uh, is, zit hij er al lang? Nou, net de twee, twee weken. Oké. Okay. En... en uh, ja? Het ziet er heel zonder uit. Oké. Okay. Maar... En, ja? En ik heb dus... Uh, ben dus de, hij, heeft, hij heeft eigenlijk weinig uh, netwerk. Mm -hmm. En ik ben eigenlijk de enige persoon die hij nog in Nederland heeft. Hmm. En dan uh, komt eigenlijk alles op jouw schouders terecht. Ja, dus jij moet allemaal dingen voor hem regelen ineens. Uh, uh, precies, ja. precies. En het ziet ernaar nou uit dat, dat hij daar wel voilà, langer uh, moet gaan blijven. Oké. Okay. En uh, nou, denk aan dat, dat zo'n rechtszaak een, een jaar duurt. Ja. Yeah. En dan heb je een regeling. Uh, dat heet. Uh, reststraf in Nederland uitzitten. Ja. Yeah. Dat duurt ook nog een jaar. Ja. Yeah. Dus hij is er waarschijnlijk op zijn vroegst. pas over twee jaar thuis. Oké. Okay. En dan wil je natuurlijk dat hij dan niet takloos is. Dus dan moet je dus ook allerlei dingen gaan regelen voor huisbewaring. Dat je officieel, keurig, netjes volgens de regels, die woning aan en iemand anders kunt onderverhuren. Over ja, dus je in bent eigenlijk met, met, die, met die goede vriend van jou die, in de die daar in het gevang zit in Slovenië, ben je alleen maar hele praktische dingen aan het regelen eigenlijk. Gewoon waar je misschien je hoofd wel helemaal niet uh, naar staat. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Ja, precies. Want eigenlijk heb je zoiets van wat hij gedaan heeft, dat keur ik absoluut niet goed. Oké. En dat is eigenlijk ook wel zoiets waar je hebt van ja. kan daarna, als hij terugkomt, de vriendschap überhaupt nog voortduren. Oké, je hebt eigenlijk ook wel zoiets van wat je hebt gedaan. wat we even nu niet weten, maar goed, we gaan ervan uit dat het niet al te leuk was. Wat je hebt gedaan, dat keur ik zo af dat je. Misschien. dat misschien. Ja? Dat dus je hem niet meer welkom om bij mij aan de keukentafel biertjes te komen drinken. Ma maar ja? nu ben je hem wel echt aan het helpen natuurlijk. Op dit ja, moment. Want het principe is, eerst moet hij naar Nederland komen. Ja. En dan gaan we die discussie voeren. Oké. Okay. Hij moet e Snap je wat we doen? Ja, hij moet je? E eerst, e eerst, maar eens, uh, eerst maar eens helpen. Want uh, ja, god, hij moet daar toch uh, goed uitkomen. En, en daarna zien we wel weer uh, hoe het verder gaat met de vriendschap. Of, of het daarna. Juist, ja. Oh, ja. Uh, zeg maar een soort professionele aanpak. Ja. <lacht> ja, nou, het lijkt me wel lastig dan. Ik kan me voorstellen dat je dan een wel eventjes nodig hebt. Inderdaad, je, om al die dingen te regelen. Dat, uh... Ja, en ik heb. Ik heb het, en het gekke is, ik heb dus het slachtoffer proberen op te sporen. Hmm. En, en die geprobeerd ook een e-mailtje te sturen. Ja. En vanaf dat moment... ging de per se verdurend uh, vastlopen. Oh, dus jij denkt dat... Uh, dat uh, van, van, uh, het slachtoffer van die vriend van jou, maar jij denkt dat, dat je computer dan gehackt is of zo? Of? Nou, ik vrees het ergste, ja. Oh, oké. Okay. Yeah. Maar gelukkig is er alweer iemand... Ge en ik heb dus de hele week bij, bij al die klussen die ik voor moet doen, advocaten regelen en, en, en al die ellende, weet je wel. Ja. En met een onderhavenklap vastlopende computer gezeten hm. Maar nou. gelukkig is er dan dank weer iemand geweest die mijn pc weer een opkrabbeurt heeft gegeven. Oké, okay, dus je kunt, weer, je kunt weer verder in ieder geval. Ja, en dat... En dat is eigenlijk het antwoord op, op jouw vraag. Van waar kun je op zo'n bepaalde moment absoluut niet zonder? Als je dus in zo'n situatie zit en je pc loopt om de havenklap gek, vast... Mm -hmm. dan word je dus helemaal gek. Ik snap hem. Valentijn, dankjewel. En ik wens je ontzettend veel succes en, uh, en, uh, en sterkte met dit verhaal. Lijkt me hartstikke lastig. Dankjewel hè, voor het bellen. Hoi, hoi. Wieke, we hebben nog 30 seconden. Leuk dat je er even naast zit. Ja. Hoe was het op de nou, boot? Het was ontzettend leuk op de boot. Ben jij homo? Nee. Waarom was het dan toch leuk? Omdat ik uh, een kerstjurkje aan mocht. Ja. En er was heel veel bier en heel veel leuke mensen. En ik had een beetje het idee alsof ik het Nederlands elftal was dat gehuldigd werd. Dat was een leuke dag dat is een op hele de mooie dag. Gay Pride in Amsterdam. Zometeen crack de playlist. Muziek wordt uitgekozen door Jeroen, of nee, Jeroen, Henry Schut. En... en. en. <lacht>